O.J. Simpson, de oud-American voetbalster en acteur, is overleden. In 1994 wist de hele wereld wie hij was... door wat ze in Amerika the trial of the century noemden. Hij werd beschuldigd van een dubbele moord op zijn ex-vriendin en haar vriend... maar is daar nooit voor veroordeeld. Door de jury werd hij vrijgesproken. We, the jury, in the above entitled action... find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder... Later werd O.J. Simpson in een andere zaak tot 33 jaar zelf veroordeeld. Maar hij kwam in 2017 eerder vrij vanwege goed gedrag. O.J. Simpson leed aan prostaatkanker en is 76 jaar geworden. Gevangenissen hebben personeelstekorten. Maar de minister ziet daar geen snelle oplossing voor. In een Kamerdebat noemt hij het probleem nijpend... en zegt hij dat het niet was te voorzien. Op dit moment zitten zo'n 2400 veroordeelden niet in de cel. Dat blijkt uit cijfers van justitie. En die wachtlijst groeit en groeit. Om de crisis op te lossen... worden sommige gevangenen nu eerder naar huis gestuurd met een enkelband. En daar zijn veel politieke partijen het niet mee eens. PVV, NSC en BBB stellen voor om gevangenen langer in hun eigen cel te laten zitten. En dat zou personeel besparen. Wout van Aert kan ook nog niet meedoen aan de Giro d'Italia. De Belg van de Visma Lease ploeg heeft nog te veel last van zijn val in Dwars door Vlaanderen. Zijn ribben werken nog niet lekker mee. In de provincie Utrecht is een eeuwenoud bos blo blootgelegd. Het gaat om veeneiken van bijna 4000 jaar oud. Ik heb niet veel uit de bronstijd ooit in mijn handen gehad. En hier ligt het gewoon. Ja. Ook een beetje... beetje liefdeloos zo lang zo'n weg. Maar, uh... Ja, het is echt wel iets heel bijzonders. De bomen zijn gevonden bij het aanleggen van een waterberging. Het gaat om 16 oeroude stronken. Het is niet de eerste keer dat er zo'n fonds gedaan wordt. Er zijn vaker oude veeneiken gevonden in het gebied. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en het blijft op de meeste plekken droog. Morgen begint het grijs, maar later breekt de zon vaker door. En wordt het ook weer wat warmer. Een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog twee files met vertraging op de A7 van Horen naar Zaanstad bij Purmerend Noord. Door een spoedreparatie is de rechter rijstrook dicht en de vertraging is bijna 10 minuten. Je hebt ook nog een kleine 10 minuten oponthoud op de N205 van Nieuw-Venep naar Haarlem. Draait daar langzaam tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 rode lampje ontbreekt hoor. Dus maar goed, dit is Alternative Femme van 11 april. In die kop is er ook meteen af. Ik had een uitgebreid gesprek in een andere appgroep van een ander programma. Maar ik, ik zei van op een gegeven moment 2015 is een beetje een magisch jaar. Het album Prospero werd toen door Alaska uitgebracht. En ik zat dat album de laatste weken een paar keer af te luisteren. En ik kan eigenlijk geen enkel zwak nummer uh, ontdekken. En sowieso begint het ook meteen al met dit nummer. En het staat dan dat album meteen als een huis. Uh, dus vandaar uh, dat ik uh, ermee begon. En, uh, en dan heb ik nog uh, een leuk nieuwtje. Ik sluit er ook mee af met een uh, nummer van uh, Prospero. En Alaska is dus een onderdeel van dit uh, programma. Het, uh, het hoofdonderdeel is... Jesse Barretta, dat zijn de mensen die vandaag hier een optreden gaan doen. Ze zijn hier met z'n drieën, dus uh, we gaan het uh, straks allemaal meemaken uh, wat, uh, wat ze gaan doen. En we gaan ze natuurlijk ook uh, bevragen met wat zij eigenlijk allemaal met hun muziek willen bereiken... of wat ze uh, ermee doen, uh, noem maar op. Het, uh, het is uh, alles in één wat, uh, wat we gaan doen. Straks tussen 8 en 10 uh, gaan we hier uh, live dat allemaal meemaken. Dan uh, is het even aandacht... Voor uh, Melanie Ryan, die was hier trouwens uh, te gast. Dat was de eerste uh, uh, live act van 2024 van dit jaar. Want ze was uh, in de eerste uitzending van januari van het uh, nieuwe jaar. En uh, Melanie Ryan die gaat uh, iets uh, bijzonders doen. Want er komt een documentaire over haar eigen leven aan. Die gaat zij uh, min of meer ook brengen op haar eigen YouTube kanaal. En om dat een beetje ook luister bij te zetten... zal daar ook nog wat uh, nodige aandacht aan worden besteed. Uh, het is de bedoeling dat, uh, bij, uh, dat er elke week een, een deel gaat komen. Er zijn er acht, wat ik uh, begrepen heb, uit het hele verhaal. En het gaat eigenlijk om hoe je de weg vindt... als singer-songwriter in de Nederlandse muziekindustrie. Nou... Daar kan Frank Bond over meepraten. Want die weet ook wel een beetje de grillen van de muziekindustrie. En Melanie Ryan heeft daar dus ook mee te maken. Maar goed, om dat aan te kondigen. Want morgen gaat dat allemaal een beetje gebeuren. Dan wordt dat in gang gezet. De documentaire rondom Melanie Ryan. En we hebben natuurlijk ook een nummer van haar klaarstaan. Dat nummer dat heet Rose wow. The place I hold tight is now where I belong And I knew that I was done with playing safe It is time to go, to move on and grow Wanna grow. When that shitty job isn't yours to do, or that group of friends doesn't care for you, when the love of your life won't live with you, then it's time to go to move on. I wanna grow Dat die tijd er niet meer is mm -hmm. Ik hoor je uit vertellen Hoe de liefde en het leven naar je lacht Je kijkt alleen nog maar vooruit Ik zeg fijn Maar ik zeg het veel te zacht Want ik heb je lief Gewoon nog altijd lief. Wel ik weet dat het voorbij is En weet dat die tijd Er niet meer is Ik je En achter deze roos schuilt Robin Zelstra. En een van de nummers high van de liefde is dit nummer. Alsof de woorden niet bestaan. Ik kreeg hem min of meer aangereikt via Gerard Heusinkveld. Nou, dat is geen onbekende in de muziekindustrie, denk ik. En ook niet in de Nederlandse muziekwereld. Een paar keer wel eens aangeschoven bij... De wereld draait door. Van ene Matthijs van Nieuwkerk. Die dat programma jarenlang heeft gedaan. En uh, ja, hij was degene die mij hierop wees. En zei: Van dit zou toch wel ook plaats uh, kunnen hebben in jouw programma. Nou, dat uh, doen we daarbij bij deze. Uh, daarvoor hoorde je Melanie Ryan met uh, Roosevelt. Uh, dat heeft alles te maken met een uh, documentaire over haar leven. En over de manier hoe, hoe zij uh, kijkt in uh, de muziekwereld. En binnenkort uh, gaat dat allemaal online plaatsvinden op haar eigen YouTube kanaal. Dat sowieso. Uh, er komen er acht. En het is de bedoeling dat er elke week wel één aflevering ergens op de uh, YouTube van Melanie Ryan terecht uh, gaat komen. Uh, deze dame is ook niet geheel onbekend, want die is hier ooit uh, geweest. En dat was met, in het echt heet zij, Sophie van Hasselt. Uh, en ik ben alleen even de, de, de artiestennaam uh, kwijt. Maar uh, toen was ze de, uh, uh, meegekomen. Iris Jean heet ze. In het echt heet zij Iris de Boer. Maar ja, dat uh, gaat natuurlijk niet werken in, in dat opzicht. En zij uh, is eigenlijk een van de muzikanten. Uh, op, en eigenlijk studenten van het conservatorium van Haarlem. Waar bijvoorbeeld... Ja, hoe moet ik het eigenlijk omschrijven? Uh, uh, bijvoorbeeld een Joan de Bruinkoff van Hunk. Um, Daisy Bellis. Uh, dat soort mensen. En bijvoorbeeld... ook Haarjans, ja, die komt straks nog... voorbij. En zij heeft ook... nu echt eigen werk. En er komt meer eigen werk vandaan We hadden in de eerste instantie, zagen we twee nummers... die uh, min of meer gecoverd waren. Maar nu uh, komt ze dus daadwerkelijk... met eigenlijk nummer, eigen nummers. En het is de bedoeling dat die gaan uitmonden in een EP. En Iris Jean heeft uh, al... min of meer de harten bij ons wel... een beetje veroverd met dit mooie nummer. Slip Tonight. Tears in your eyes, they'll fall asleep No you've been feeling tired, but the way you are You set the world apart, and light a shade in Power in shame Nothing's ever too heavy to say There's an army beside you Promise you won't go away If you're funny The Cruise and the Dukes of Harlem. En ze komen in uh, mei, eind mei, zelfs bij het vallen of het bij het begin van juni komen ze met een heel album. En een van de singles is If You Want My Money, You Can... Of wat zeg ik? You Come and Get It, zo heette uh, de ondertitel. En uh, die was een van de mensen die ik ook uh, tegenkwam gisteren bij die EP-release show, Pedro. Met uh, bijvoorbeeld... de Natuurlijk, de ongenaakbare gitarist in zijn kielzog, Rasmus Bischop. Ja, ja die, zat er, die was er dus ook. Uh, en daarvoor Iris Jean, ook hey aanwezig. ja, het, uh, het schiet op. En wie er dus ook was daar bij die release-show van, uh, van High on Ja, het leek wel een uh, beetje RTL Boulevard, zo'n beetje. Michel Tuyp van Lorem Ipsum. Nou, en die hebben ook een nieuwe single, die ga je nu horen. Dat nummer dat heet Just Way I like it. Vagel Ja, dat is In mijn handen, zij speelt de te voor de kinky kappers. Door je knieën, billen branden, stoute schoenen, ze heeft niks met hakken. Goede grip, winterbanden en een summerbody, alle alikanten. Hij kan rambasel daar met fragen. Fusion en tinteling. Ja er is binnen binnenpin. Ja er is, een benen, benen. is benen, benen. in de binnenpin. Jong vloeitje is binnen, pin. Jong vloeitje in de binnen pin. Rens, Jair en oma-unkel en wie hoorden we daar ook nog op de achtergrond? Jong Louis. En uh, dat maakte het uh, feestje toch wel een beetje enigszins uh, compleet uh, in dat, uh, dat opzicht. Ik vind het altijd uh, fijn als ik uh, dan weer een aanleiding heb op uh, dit fijne nummer te mogen laten horen. Uh, want uh, ik heb ook uh, alle drie de heren met uitzondering van Jong Louis, want die zitten niet bij. Uh, maar daarom uh, heet het ze dus ook Rens, Jair en oma-unkel. Alle drie heb ik ze aan de telefoon. Goedenavond, heren! Een stralende avond! <laughs> ja, ja, ja. Uh, Rens en Jair, die ken ik. En uh, ik begin even met Ome unkel hey, goedenavond. Goedenavond. Uh, even jouw rol. Wat doe je precies uh, bij, bij dit, uh, bij dit uh, tweetal uh, waar jij mee werkt? Ik uh, ben zozeer de mooiste van de drie. Dat is eigenlijk... <laughs> Ja, dat dacht ik al, hey. dat, je, dat je daarmee zou komen. Nou, vertel. Je hebt het gezien, hè? Ja. Ik ben, uh, ik ben uh, de DJ en de mascotte. En ik doe uh, uh, wat vocals ook tussendoor. Uh, huh? Probeer ik ze uit te, te zingen en uh, mooie zanglijntjes neer te leggen. Ja. En uh, de sfeer een beetje neer te zetten op het podium, eigenlijk. Uh, uh, jij bent de enige die dus niet rapt en hip -hopt. Begrijp ik dat ook goed? Ik rap wel tegenwoordig, maar da daar kom ik niet vandaan. Uh, dus nee? ik kan mezelf niet vergelijken in die zin met... Uh, met een uh, rierkaal wonder. Ja, dan ook uh, Wat mij ook altijd intrigeert, die vraag. Uh, waar komt ome Unkele vandaan eigenlijk? Of ome Unkel? Ik zou je eens vertellen. <laughs> ja. uh, ik, ik werkte vroeger in een, uh, in een studentcafé. Een cultureel uh, café. Ja. Uh, met allemaal andere uh, medestudenten. Ja. Uh, daar noemden ze mij altijd ome Daaf. Ja, ja. Daar. Ja. Misschien omdat ik mezelf altijd ome Daaf noemde. Maar dat laat ik een beetje in het midden. Ja. En zo uh, is, uh, is oma Ankel als, uh, als artiestenaam ontstaan. En toen uh, ja, ja. zijn we samen, uh, samen gaan optreden. En die jongens zijn geen uh, alternatieve ja. naamwaardig. Nee. <laughs> ben ik de enige met een halte uh, Ja, Jij bent de enige, ja. Want die andere twee eten echt zo, uh, Rens en Jair. Dus. Uh, laat ik weer even naar het uh, andere tweetal gaan. Uh, Rens, uh, want uh, jullie uh, zijn uh, behoorlijk uh, weer actief de laatste tijd. Vorige week mochten we al de nieuwe single, die ga je zo direct horen, al draaien. Is het de bedoeling dat er nog meer aan gaat zitten komen? Ja, zeker. We gaan een heel mooi jaar tegemoet. Over een klein maand komt dan weer de volgende single. Ja. En Dan gaan we in de zomer heel veel spelen. En dan na de zomer gaan we nog een klein beetje muziek uitbrengen. En dan komt daar het album genaamd Vlammenzee. En dan duiken we het najaar in. Ja, Vlammenzee. Wat, wat kunnen we daarvan verwachten? En we geloven heel erg in een lopend vuurtje. Je overtuigt één persoon in het publiek. En die ene persoon overtuigt zijn vrienden. En die vrienden overtuigen hun vrienden. En langzaam gaat dat, uh, gaat dat vlammetje leven. En dan wordt het een ware zee. Het is een bulk aan energie. En ik hoop dat dat ook terug te horen is in de muziek. Ja. Uh, energie, ja Ier. Uh, brengen die andere twee jongens dat uh, aardig over bij jou? Ja, een beetje. In de studio weten ze ja. wel te activeren. <laughs> Ja, ja, dat is we lekker aan diezelfde energie beuren dan weer uit te gooien live. Het ja. begint natuurlijk hier inderdaad, dus kom we wel, springen we altijd mee, uh, een, een six-packje bier. Uh, dat doet maar, wonderen, een sixpack uh, doet dat wonderen? Nou, geen wonderen, maar... Uh, een smeermiddel. Een smeermiddel, dat heb je echt wel gezegd. <laughs> En ze brengen mee wat verhalen van de dag. Ja. En ze brengen natuurlijk dus mee, zoals je zegt, heel veel energie. En daar maken we muziek mee, natuurlijk. Ja. En nou weet ik, je bent ook eens een keer hier bij ons in die studio geweest. Maar je hebt hier nooit doorgetreden of wat dan ook. Maar uh, ja, jij bent een beetje toch ook de man die de, de wat muzikale dingetjes, de beats. een beetje voor je rekening neemt? Of ja, ik zeker, een, keer? een beetje is nog wel zacht uitgedrukt. Een beetje, ja. Ik kreeg, ik kreeg dat ook al een keer van Robert van de Overdijk. Een klein <laughs> gebouw neerzetten. Nou, ik, nu heb ik weer een beetje. en het wordt weer mij. Eh, eh, niet die dank afgenomen. Wat, eh, wat, wat, wat, wat markeert je eraan? Eh? Ik, uh, ik baat ik op dit moment in de synthesizers. Dus <lacht> ik ben, en eigenlijk uh, alles, alles wat, uh, wat grooft en beweegt, eigenlijk onder de muziek. En ja? uh, bij R.O. Oh, dat ben ik. Daar staat mijn naam onder. En dat Moet het ook groeven? groeven? Ja, zeker. Anders heb je er niks aan, toch? Nee. Ik heb wel eens, ik heb soms wil je bijvoorbeeld. Je kent bijvoorbeeld uh, Paradise bij uh, de dashboard. Soms ja? wil je ook even langzaam en even erin blijven hangen. Ja. Maar natuurlijk doe we dat ook voor de jongens, maar voornamelijk staan we gewoon op het podium. Uh, ja, en dat het gewoon dansbaar is echt gezellig. Ja, is uh, aardbeien in vanille, dat, uh, dat nummer wat, uh, wat, nu, uh, ja, wat nu uitgebracht is, is dat uh, dan. Ja, dat, dat klinkt niet echt. Uh, zoiets uh, wat, uh, wat jouw mouwen is gekomen. Oh, zeker wel. Maar Toch wel? ook in het in het daglicht ook van wat we het net had, het is de perfecte mix. Oh. Dus we proberen nu steeds meer op zoek te gaan naar wat is nou de mix tussen wat wij op het podium kunnen brengen en wat mensen thuis kunnen beleven. Ja. Wat wij een video doen en wat mensen dan later weer horen. En ik denk dat we nu echt met een grote stap dichterbij zijn gekomen. Oké, okay, uh, ga ik weer even naar eens. Uh, hou jij van aardbeien en vanille? Zeker. Ja, oh. ik was uh, vroeger uh, bij ons thuis, we hebben wel veel vla in huis gehaald. Allemaal van die vanille vla. Dubbel vla. <laughs> of is ja, nou, het eh? Uh, <laughs> ja, ja, of is het zo dat, uh, dat jullie straks uh, in Amsterdam als het een beetje uh, weer wat warmer is geworden dat jullie met aardbeien van de uh, daar uh, rond het, uh, Nou ja, wel, laten we zeggen, het Leidseplein uh, of zo uh, rondlopen. Ik weet weet ik veel. Ik ik doe maar wat. Nou, we zijn nog niet op zoek naar een zomerbaantje, maar mocht dat wel nou het wel worden... ...dan denk ik zomaar dat jij de perfecte middenweg hebt gevonden. Uh, dus, dus ik kan jullie aantreffen met een ijswagen ergens uh, in Amsterdam of zo iets? Ja, wie weet, deze zomer. Misschien als, als pop-up party, dat dat wel heel leuk kan zijn. Ja, ja. Um, even, dan ga ik uh, ook naar oma Unkel. Um, aardbeien en vanille, wat, uh, wat zeg jou dat? Wat zegt mij dat? Ja. Aardbeien en vanille, de perfecte, de perfecte combo, de perfecte cocktail... Uh, in mijn uh, droom zitten ook wat alcoholica in. Ik, ik dacht, weer je ijs zei, dacht ik, nee, we doen een klaar. Mm. Maar, uh, <laughs> nou ja, het is in, in het nummer Aardbeen en hier denk ik dat we suggestief... De hoek is erg suggestief, en het gaat over het prille begin van daten en Aardbeen en hier mm. ...past in die zin goed bij de lente, mm. uh, en alla uh, voilà. Ja, ja, ja. Um... Uh, nou ja, ik sluit hem een beetje af met, uh, met, uh, met Rens. Uh, want uh, ja, jullie optreden staan uh, meestal bekend op... Uh, nou, dat het, dat, Ik zal niet zeggen dat het chaotisch is, maar het is een prettige chaos. En het is ook nogal wel, wel feestelijk als ik het zo... Uh, en dan zeg ik het ook weer enigszins voorzichtig. Maar, uh... Je bent zeker. we gaan met gesprek gesprekbeen erin. We proberen altijd te spelen met volle 100% overtuiging en een georganiseerde chaos te creëren waarin mensen elkaar omhelzen, waarin mensen met elkaar dansen en waarin ja. er gezweet wordt. Ja, heeft dat de wereld een beetje nodig? Want ik ken je een beetje dat jij toch wel de positivo bent en kijkt als positivo ja, in de wereld. Ik, uh... Ik ben wel de eeuwige optimist, het kleine zeilschrijfje, dat, uh, dat ben ik. Ja. Uh, ik uh, weet niet wat de wereld nodig heeft, maar ik ben wel heel blij dat we altijd okay. hebben dat we één kunnen worden naar het publiek. Zodra we ergens aankomen, dat we dat we vrienden maken en dat we zien dat mensen onderling vrienden maken. En ik denk dat je met vrienden de wereld altijd aan kan. Ja, oké. Okay. Um, als laatste Rens, want waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Waar zijn wij te vinden op het wereldwijde web? Het is lastig. Je gaat het drie keer moeten herhalen, maar dan ga je het nooit meer vergeten. We zijn te vinden onder Rens, Jair en oma Ankel. D gewoon zoals je het zegt. En... Gewoon zoals je het zegt, ja. Hebben jullie ook een eigen website of niet? Zeker, rjo.gratis, rjo.gratis, daar kan je alle shows volgen. De eerste volgende is morgen, dan hebben we de release party van Aardbeien en Vanille in Rotterdam in de V11. En dat belooft een heel groot feest te worden. Ik heb er niks meer aan toe te voegen. Hier is Aardbeien en Vanille. I is het top. Als ik te ver ga, zeg je stop. Laat thuis, wat je kent mijn job. Spring achterop en we gaan naar de toemless. Jelle pit stop en snack toetje. Licht op de route, licht op je voeten. Maar het liefst zit je met je neus in de boeken, dat is oké. Okay. Je vriendin in Zweden is een snake. Zij zei dat ik niet op jou leek. Maar zij is nog steeds alleen. Het is simpel en je kent me. Ik doe moeilijk, je doet ernstig. Maar we passen net als Tetris. Ik deed suiker, jij ja, de best ik deed. Ik kom aan op Paaseiland, die van je atelier aan de overkant. Nu ben ik hier met jou beland, schatje. Het blijft simpel, maanden verder kijk ik terug. wil zingen in de lucht, roze wolken suikerspinnen. Baby, dit is simpel. Wat is roze en geel uit mijn... Zijn denk ook terug als dat ding wordt gedraaid op tv Wat is roze en geel Too loud. My mom taught me to be modest. It's valued over here, but if I'm being honest, it got me. Butlery never made sense. I'm here to taste life, to feel it. So I rather eat with my hands. And when I let go of the questions that try to capture who I be, I find myself happy. Accidentally. Uh, voordat je het weet, uh, is, ik, ik ben ook een deelregisseur... Uh, maar ik zie ineens dat het uh, nummer in één keer afgelopen is. Goed, maar ik heb daar ook wel wat over te vertellen. Uh, want het is een heel waslijstje, want uh, er is uh, net een soundcheck uh, geweest. Kijk erna op, op uh, <coughs> Instagram, terwijl ik er nog uh, bijna van ga verslikken. En dat is niet de bedoeling. Want na het interview wat, uh, wat ik uh, had uh, gehad met de heren Rensia hier en ome-unkel... Uh, ...had je dus kunnen horen... ...Aardbeien van hier, want dat was uh, de single... ...en de aanleiding ook om met die jongens even te praten... ...Noralee Hendricks, die was hier vorige week... ...met Accidentally Happy... ...Surfing Stingrays, daar was ik vorige week niet eens aan toegekomen... ...dus die moest uh, die moet er nog op... Uh, ...There's Always Something in This Town... ...en terwijl ik dit zeg... ...realiseer ik me dat ik er nog eentje op het lijstje moet zetten... ...maar goed, dat ga ik zo doen... ...en um, dan had je als laatste... ...Nevin gehoord, die is hier ook ooit geweest... Uh, backseat show. Toen deed ze eigenlijk een uh, akoestisch uh, optreden. Volgens mij was dat denk ik zelfs nog in 2022. Zover gaat het al terug. Uh, aanleiding is er ook voor, want uh, Nevin gaat een optreden doen samen met uh, Johanna Jorgoe. Tenminste samen in zoverre dat Nevin het eerste deel doet. En, of in ieder geval een deel doet. En Joana Jorgoe doet een, ook een deel. En dat gaat plaatsvinden volgende week donderdag in Doka Volkshotel in Amsterdam. Weet je dat je daar uh, moet zijn als je een beetje van de rauwe muziek uh, houdt? Uh, deze twee dames zijn dus daar uh, te zien. We gaan uh, weer verder met Nederlandstalig werken. En dat is Rens. Uh, nee, niet Rens. Hens, moet ik zeggen. Uh, hij heeft uh, eerst onder Hens Solo heeft hij nog het een en ander uitgebracht. Uh, maar nu doet hij dat uh, gewoon op een hele andere manier. En een van de singles die morgen uitkomt is van hem. En je hoort nu zo goed bijbij. Stad. Met een meisje en een gore fles bacardi in haar hand. Misschien gaan wij eraf vanavond. Met alle homies zijn al lang daar. De kansen van de bar. Laat alleen de vrouwen binnen, mannen tekenen de bezwaar. Er komt de eerste aan, vanavond, wederom weer vraagt om haar naam. Hij denkt dat hij kans maakt als hij haar om een dans vraagt. Maar dan heeft hij mij nog niet gezien. Ik wil niet weten wat hij naar de riep. Oh, wat denkt hij wel niet? Stap opzij. Zie best? stuur ik kan het niet verklaren De wereld aan haar voeten, klopt loopt ze liever naast me Laat me in extase Elke dag met haar Nee, ik ben niet in de mond om te bullshitten Zij heeft genoeg Zoek toch iemand anders, Gapper er is een hele kroeg Want wij gaan al jaren door het vuur Voor elkaar En wij zijn voor Ze best, me zo op. Ik snap het wel, van goed ze stress. Zorg dat iedereen naar de kijk, naar de kijk. En ik voel geen stress, want ze gaat toch wel naar 70 disco vibe in. Nou, dat, dat, dat, dat hoor je er wel duidelijk uit uh, in dat opzicht. Hens en zij hoort uh, bij mij. En achter Hens schuilt Ber Berend Hensema. Ik moet het uh, goed zeggen. Um, we gaan uh, nog één nummer draaien. Volgens mij een beetje een, een, beetje een rauw nummer. Uh, we hebben ze wel eens eerder laten horen in deze uitzending. Vorige week ook niet aan toegekomen om die single uh, te laten horen. Daarom uh, laat ik hem nu horen. En dat is uh, Ziggy Splint. En het nummer dat heet uh, Kefas Kal. Ja, dat is een uh, leuke fonetische benadering van, uh, van iets wat je, wat je graag wil laten horen. Tot aan het nieuws van 8 uur mensen.